Timmermans is op bezoek in Cuba om de banden aan te halen en hij benadrukt dat het geen zin heeft om Cuba te negeren, want dan verandert er zeker niets. Tussen Noorwegen en Zweden is wrijving ontstaan na aanleiding van de viering van de Noorse Dag van de Grondwet. De Zweedse koning Carl Gustaf weigert de viering in het buurland bij te wonen. Het Koninklijk Paleis in Stockholm zegt dat het eenvoudig... geen gebruik is om zo'n viering bij te wonen. Noorwegen viert op 17 mei dat de grondwet 200 jaar bestaat. Het land hoorde eerst bij Denemarken en daarna deel, was het deel van Zweden. Bij Fallujah in het westen van Irak wordt fel gevochten... tussen het leger en militanten die de stad in handen hebben. De gevechten begonnen gisteren, kort nadat bij bomaanslagen... in andere delen van Irak weer verschillende doden waren gevallen...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 raakte alleen eind september gewond... toen het kamp in de Afghaanse provincie Logan werd beschoten door opstandelingen. Hij overleefde dankzij snel ingrijpen van Amerikaans medisch personeel. De Tsjechische Defensie wil met de onderscheiding... het belang van de honden benadrukken. Het weer, vanavond en vannacht nog wat regen... maar morgen droog en af en toe zon, dan wordt het 11 graden. Donderdag verandert er weinig en vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lane. met Henry Schut. Goedenavond, de ophef rond Vitesse-speler Dan Mori duurt voort. Voor het eerst ging ook Vitesse-coach Peter Bos in op de rel rond Mori... die geen inreisvisum kreeg voor de Verenigde Arabische Emiraten... omdat hij een Israëli is. We vinden het verschrikkelijk... En, uh... Ja, iedereen is daar natuurlijk uh, teleurgesteld en boos over. Straks meer over Vitesse. Dat oefende vandaag tegen Wolfsburg van Spitsbas Dost. En die had nog een nieuwtje voor ons. En we zijn ook in het trainingskamp van Roda JC in Spanje. Bobber Siebren Jansma wil naar de speler van Sochi. Hij heeft zich al verzekerd van een startbewijs in de viermansbob. Maar een MRI-scan wees uit dat hij kampt met een spierscheuring in de lies. Voor hem nog geen reden om te wanhopen. Het gevoel zegt iets anders. Dus... Ja, ik hoop dat het, uh, dat, dat het second opinion komt dat het toch, uh, toch mee gaat vallen. Jansma hoopt nog. De Amerikaanse superster en skiester Lindsay Vaughan gaat niet naar de Spelen. Dat is al zeker. Zometeen de uitleg. En uitgebreid aan het woord is straks Nicky Terpstra. Hij rijdt de zesdaagse van Rotterdam als voorbereiding op het nieuwe wielersseizoen. Uh, vorig jaar werd hij derde in Parijs-Roubaix. Terpstra denkt al aan de stap naar een hogere podiumplaats. Die stap is ja, in mijn ogen niet onwijs groot. Als je derde kan worden, dan zie je er heel dichtbij. Maar het is wel een hele moeilijke stap natuurlijk. En verder staan we stil bij de uitspraak van de geschillencommissie van de Schaatsbond... in de zaak Yvonne Nauta. De zaak die Nauta verloor. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. De FIFA heeft in een statement laten weten dat elke voetballer overal moet kunnen spelen zonder welke vorm van discriminatie dan ooit. De Wereldvoetbalbond reageert daarmee op de situatie rondom Vitesse-speler Dan Mori, die vanwege zijn Israëlische nationaliteit geen toegang kreeg tot de Verenigde Arabische Emiraten. De KNVB, de Nederlandse voetbalbond, dus kreeg gisteren flink van langs van veel politici... nadat het zeer terughoudend en minimaal reageerde op de kwestie. De verklaring van de KNVB daarvoor is pikant te noemen, want juist de politiek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de KNVB geadviseerd om terughoudend te reageren... zo zegt de voetbalbond vandaag. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft een andere lezing. Hij had Vitesse graag bijgestaan in een poging om Mori mee te krijgen naar het trainingskamp. Hij zegt, als mijn hulp tijdig was ingeroepen... had ik mij ervoor ingespannen het afreizen van Mori mogelijk te maken. De ambassade van de Emiraten heeft inmiddels ook gereageerd... en zegt dat het van Vitesse geen verzoek heeft gekregen om Mori toe te laten. Vitesse spreekt dat weer tegen. Volgens de club is er wel degelijk een aanvraag gedaan... maar is er iets misgegaan in de communicatie. Eén ding weten we in elk geval zeker in deze zaak. Mori bleef in Arnhem terwijl Vitesse zich in Abu Dhabi voorbereidt op de tweede competitiehelft. De coach van Vitesse, Peter Bos, reageert voor het eerst op alle commotie. Vervelend is nog uh, zacht ja. uitgedrukt natuurlijk. Uh, we vinden het verschrikkelijk. En, uh, ja, iedereen is daar natuurlijk uh, teleurgesteld en boos over. Veel commotie over. Ja. Wat kun je er als ploeg nog, of als, als, als coach nog mee? Ja. Nee, wij kunnen hier eigenlijk niks mee. Ja, ze zeggen van wel, hè? maak een statement. Ja, dat weet ik. Maar goed, ik ben voetbaltrainer en ik ben mijn ploeg aan het voorbereiden op die tweede seizoenhelft. En uh, daar zijn we nu heel druk mee bezig. En tot zover, je bent er nu twee dagen. Wat vind je ervan? Laten we het voorzichtig zeggen, na nou, een wat moeilijk begin. Hè? <laughs> Moet ik zeggen dat de omstandigheden hier verder uitstekend zijn. We trainen op uh, werkelijk fantastische velden. We hebben vanavond een, een hele sterke tegenstander in de persoon van Wolfsburg. Dus daar zijn we tevreden over. Ja, en Vitesse won die oefenwedstrijd tegen Wolfsburg met 3-2. Aanwinst Oeros Dourdevic uit Servië was er al wel bij... maar speelde nog niet mee. Dourdevic kan de nieuwe topspit zijn die Peter Bos wil hebben... maar Bos is daar nog niet zeker van. Dat zal moeten blijken. <laughs> een hele jonge jongen... waar ik heel veel goede berichten over gehoord heb. Maar we zullen het altijd eerst zelf moeten zien. En hij is gisteren aangekomen na een hele nacht gereisd te hebben. Vandaar dat ik hem vandaag ook nog niet wil gebruiken. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus hij heeft vandaag één keer meegetraind. En we gaan de komende dagen lekker trainen. En kijken of hij misschien wat minuutjes kan maken vrijdag. En dan heb je nog een middenvelder. Met een groot talent genoemd. Traoré. Zeg ik het zo goed? Wat kun je die jongen omschrijven? Wat voor jong is dat? Nou, ik denk dat dit wel een aardige speler is. Dat denk ik wel. Linkspoot. Behoorlijke lengte ondertussen gekregen. Snel, technisch zeer vaardig. En volgens mij ook een hele voetbal intelligente speler. Waar ik van hou. Omdat. Als je ziet al de kleine aanwijzingen die hem geeft, hoe snel hij dat oppakt... ...denk ik dat dat een heel interessante speler kan zijn. Eigenlijk allemaal goed nu Het is de 33ste speeldag. Weet je wat het dan nog Vitesse-Ajax is? Nee, weet ik niet. Als jij het zegt, zal het ongetwijfeld ja. zo zijn. Toen dacht ik, nou is een mooie doelstelling. Als Bos met Vitesse wil proberen mee te doen tot een volgelderdoom eind april, toch? Ja, dat zou inderdaad wel heel mooi zijn. Maar goed, dat is nog zo ver weg. Dat is zoals ik als trainer nooit uh, reken. Ik ben met, uh, met Zwolle bezig. Dat is onze eerstvolgende tegenstander. En uh, daar bereiden we ons hierop voor. Het is wel zo. Wat is bepalend en doorslaggevend voor een titelrace? Ik wil een paar opties uh, aangeven. Is dat ervaring met kampioenstress? Is dat gewoon puur kwaliteit? Is dat mentaal vermogen? Wat kun jij erover kwijt wat doorslaggevend is om kampioen te kunnen worden? doorslaggevend zal zijn dat je de meeste punten haalt. En al die dingen die jij net opnoemde, die zul je daarvoor nodig hebben. Ervaring, eh, kwaliteit, mentaliteit. Ja. En dan uiteindelijk zal de beste zal bovenaan staan. Oké, okay, maar dat kampioenstress, wat je wel eens hoort bij andere clubs... Ja, dat heb jij in jouw ploeggroep nog niet meegemaakt. Zie je dat als een nadeel? <laughs> kampioenstress is ook een woord wat eigenlijk in mijn woordenboek niet voorkomt. Hoe kun je daar stress van hebben als je kampioen kan worden? Komt er meer druk, dan kan het gebeuren. Dan gebeurt er iets in die kop van spelers... Je hebt het meegemaakt in 93 bij Feyenoord, toch? Het kan wel wat gebeuren. Jawel, ik ben al eens vaker kampioen geweest. Maar uh, dat geeft alleen maar energie, is mijn ervaring. En, uh, en, en jongens die daar niet mee om kunnen gaan, zullen uiteindelijk ook niet geschikt zijn voor de top en afvallen. Dat zei Peter Bos tegen onze man in Abu Dhabi Joep Schreuder. En Joep sprak ook met Bas Dost, de spits van Wolfsburg. Het is de vraag hoe lang Dost nog in Duitsland speelt, want uitgerekend tegenstander van vandaag Vitesse zou wel eens zijn nieuwe club kunnen worden. Ja, die, die hebben ze gemeld, ja. Ik had het er net ook met Hendrik Huss over. Een beetje gein natuurlijk. Ik had mijn shirtje gewisseld met Van Aanhold. En toen zei hij ook wel, het shirtje staat je wel aardig. Dus ja, ik, uh, ik heb het shirtje in ieder geval thuis. Moet we even kijken of dat uh, echt uh, wat gaat, gaat worden. Zou je het willen? Als je kan spelen. Uh, Waar hangt het vanaf in het algemeen? Want heeft Feyenoord zich gemeld? Er zijn drie vragen en heeft Feyenoord ook gemeld? Daar weet ik uh, niks van. Wat is belangrijk voor jou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 Ja, ik moet dat goed voor mezelf op een rijtje zetten en dan moet ik, moet ik maar zien hoe dat loopt. Deze weken zijn dus heel belangrijk voor Bastos. Ja, maar ja, je moet ook niet vergeten dat de club al heeft aangegeven bij mij dat het uh, heel lastig gaat worden om mij, uh, om mij weg te laten gaan. Maar ze eigenlijk wel tevreden zijn en uh, mij dan achter de hand hebben. Dus ja, daar valt ook weer wat voor te zeggen. Working on a dream, dat was Bruce Springsteen. Er komt geen skate-off om Yvonne Nauta alsnog... aan een Olympisch ticket op de drie kilometer te helpen. Dat oordeel velde de geschillencommissie van de schaatsbond vanavond. Volgens de commissie kon Nauta alleen een startbewijs... bemachtigen via de calamiteitenregeling. Maar daar kwam ze niet voor in aanmerking... omdat ze volgens de schaatsbond niet tot de absolute wereldtop behoort. De uitspraak van de commissie kwam hard aan bij Nauta. Nou, ik ben best wel teleurgesteld natuurlijk in het besluit... En, uh... Ja, het is best wel een, een hectiek en uh, ik bedoel, ik had het ook nog nooit uh, meegemaakt. En, uh, maar ja, ik, uh, ja, het is gewoon erg jammer dat ze dit, uh, dit hebben besloten. Hoe komt dit aan? Um, nou, ik had uh, mezelf er al een beetje op voorbereid natuurlijk dat dit kan komen. Want anders dan moet je weer een, een klap verwerken. En dat, uh, dat gaat ten koste van de voorbereiding op het EK, maar ook gewoon. Op de, op de rest, op de spelen. Dus, uh, en dat wilde ik niet. Maar, uh, nou ja. Uh, ja, dit kon erin zitten. En. Uh, ja, nu is het helaas uh, zo besloten. Ja. Begrijp je het? Nee. <laughs> nee. Ja. Maar goed, uh, het is wel zaak om het nu uh, gewoon. Uh, proberen achter me te laten. En. Uh, nou ja, alles op die vijf kilometer. Waar ik natuurlijk ook gewoon. Uh, meedoe om, uh, om de prijzen. Ja. Hoe heeft dit, uh, dit incident jouw leven de afgelopen tijd beïnvloed? Um, nou het ja, is wel even wennen dat je bijna elke dag uh, je naam in de krant ziet staan. En. Uh, ja, dat. Uh, ja, dat, dat doet wel met, met je natuurlijk. En. Uh, het is gewoon niet wat je wil. Het is uh, een vervelende situatie. En, uh, ja. en nu? Uh, nou ja, nu uh, gaat de volledige focus weer op het schaatsen. EK zat voor de deur en um, nou ja, daarna de puntjes op de I voor, voor een nog betere vijf kilometer. Ja, want Yvonne Nauta staat niet helemaal met lege handen. In Sochi rijdt ze de vijf kilometer. Om dat andere startbewijs ook te bemachtigen kan ze nu nog naar de burgerrechter. Maar die stap zal de ploeg van Nauta niet doen. Tegenover de teleurstelling van Yvonne Nauta staat de blijdschap van Anouk van der Weijden. Zij is nu eindelijk echt zeker van haar startbewijs. En dus is er ook opluchting. Ja, ik... Uh... Ik ben blij dat het nu uh, voorbij is. En, uh, ja, het was gewoon een hele vervelende situatie wat, uh, wat er hier is uh, ontstaan. En, uh, nou ja, nu is het voorbij en nu heb ik gelukkig nog een, uh, een goede maand... Om, uh, om te gaan trainen voor, uh, voor mijn drie kilometer. Hoe moeilijk was het? Want je hebt je Olympisch kledingpakket al gehad. Je hebt, je, je hebt daar bij die overdracht gestaan... En met toch altijd nog het stemmetje in je hoofd van ja? Nou ja, je weet dat je deze zitting nog moet afwachten. En um, nou ja, wat ik zei, ik ben blij dat dat nu uh, achter de rug is. Ja, heeft dat nog effect... Op, uh, op je tijd gehad. Naar, heb je, je hebt natuurlijk niet echt kunnen genieten misschien. En heeft het ook effecten in je gang naar de Spelen? Of heeft dat geen emotie meer hierna? Nee, wij hebben gewoon een schema opgesteld. En ik ben daar gewoon aan begonnen... om zo goed mogelijk voor de dag te komen op de Olympische Spelen. En uh, dat plan hadden wij gemaakt. En daar ben ik gewoon aan begonnen. En uh, dit moest even tussendoor. Maar uh, nu ga ik daarmee verder. Ja. Moest even tussendoor. Begrijp je dat dit uh, gebeurde? Ja, dat zeg ik. Ik vind het een hele vervelende situatie. Ook voor Yvonne. En... Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon deze situatie en uh, ja, nou ja, ik ben blij dat het klaar is. <laughs> ja. Ja. En, en vandaar dat je hier ook uh, bij aanwezig wilde zijn, want formeel zit uh, Nauten tegen de KNSB. Klopt, maar het, het gaat mij aan en uh, ja, dan wil ik wel aanwezig zijn. Ja. En wat ging er door je heen toen uiteindelijk, uh, haar claim werd afgewezen? Ja, een stukje opluchting, ja. maar ik, uh, ja, ik zag het wel met vertrouwen tegemoet, maar het is toch wel opluchting dat het nu klaar is. En zij kan zich dus gaan richten op Sochi. De winterspelen die over precies een maand beginnen. En skister, en ook wel skister, Lindsay Von doet niet mee aan die winterspelen. Een knieblessure die haar al het hele seizoen parten speelt... maakt de Olympische start voor haar onmogelijk. Dat betekent dat ze haar titel niet kan verdedigen... want vier jaar geleden was ze de snelste op de afdaling. Hoe goed is Lindsay von kildo uit veel Colorado vandaag... op de ultieme dag? De dag van de vrouwenafdaling. Geweldig. Alles onder controle. En nu moet ze op de tanden bijten. Oh, die laatste sprong is mooi, die is goed. De eindtijd van Lindsey Von is 1-4-19. Ja, dan krijg je deze ontlading. Dat zei even ten Napel, vier jaar geleden. Edwin Peek is nu ski-commentator. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, jij wel, maar Von is er in Sochi niet bij. Hoe groot is dat gemis? Ja, dat is toch eigenlijk wel een uh, heel groot gemis. Zij is uh, de blikvanger, uh, in ieder geval van het vrouwen skiën En uh, ja, ze is bovendien ook de titelverdediger, zoals we net hoorden ja. op de afdaling. Ja, in, in de tussentijd heeft ze ook uh, heel veel afdaling gewonnen. Dus uh, zeker een groot gemis. Ja, ja en een groot gemis ook omdat zij als... Uh, bijzondere verschijning heel belangrijk is voor die sport ook? Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt, uh, iedereen die in de skisport rondloopt, uh, rondlopen... er zijn er een aantal die daaruit springen. Nou, Bij de mannen kan je dan een Axel Lundsvindal denken. Maar als je de, de mensen in de straat gewoon vraagt... noem een skier of een skiester... Ja, ja. dan komen ze waarschijnlijk heel snel uit bij Lindsay Vonn. Ja, en dat komt... ze ziet er natuurlijk heel goed uit... maar ze heeft natuurlijk ook prachtige prestaties neergezet in haar carrière. Maar ook ontzettend veel dieptepunten. Ze heeft al zoveel blessureleed achter de rug. Dus ja, er zijn veel ups en downs... En dan nu ook nog eens ja, een, een, een vriendschap, een, een liefdesrelatie met Tiger Woods. Natuurlijk ook een hele grote ster. Ja, dat helpt allemaal mee in de naamse nee, bekendheid. Wil, ja, want ik wilde je vragen, wat maakt haar dan zo bijzonder? Maar is het inderdaad ook dat, ook dat privé randje dat er dan aan zit? Nou, dat is eigenlijk pas van een jaar of het laatste anderhalf jaar... dat zeg maar, Tiger Woods om de hoek is komen kijken. Dus dat is daarvoor niet uh, ter sprake geweest. Maar er was wel altijd uh, wat aan de hand. Ze was haar man getrouwd. Uh, ja, dat is logisch dat je ja. hem man trouwt. Maar Thomas von uh, daar raakte ze inderdaad scheiding mee, maar toch ook de naam weer gehouden van haar man, omdat ze natuurlijk bekend is geworden met die naam Von, dus ja er, er was altijd wat mee, ook ruzie met haar grootste boezemvriendin, Maria Heuvelries, ook een skiester ja, dat dat boten dan ook weer niet, konden we niet door, door één deur met elkaar, toen weer wel dus ja, er is eigenlijk wel altijd wat te doen rond haar ja, is het nou heel verrassend dat ze er niet bij is? Eigenlijk niet, hè? het zat er wel aan te nee, komen nee, ja, het zat er inderdaad wel aan te komen uh, uh, in februari scheurde ze haar uh, kruisbanden af, en nou ja, dat was met WK. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Met de helikopter werd ze afgevoerd met een privé, privéjet naar Amerika. Uh, het was einde seizoen en meteen werd de vraag gesteld... Van, uh, komt Sochi in gevaar? Nou, uh, de Amerikanen zijn natuurlijk altijd van de, gaan uit van positiviteit. En ook zeker Lindsey Von, want ze wist al wat knokken was. Want ze in 2007 stelde ook al een keer uh, haar overkomen. Andere dingen ook nog, maleur, met, met heupblessures, vingers uh, gebroken... dat soort dingen, van alles al. Uh, maar ja, in november bij een training ging het weer mis in Copper Mountain. En uh, daar hebben we geen beelden allemaal van gehad. Maar toen hebben ze eigenlijk het Amerikaanse team in Von ons een beetje aan het lijntje gehouden. Uh, er werd gezegd ingescheurd, haar knieband. Opnieuw diezelfde knieband. Maar uiteindelijk, drie weken geleden, vertelden ze bij de ZDF, bij onze Duitse collega's... dat, uh, dat ook toen weer die uh, kruisband is afgescheurd. Ja. Nou, waarom ja. zou je iedereen en misschien ook jezelf dan wel voor de gek houden? Want... We weten uit andere sporten, als je kruisbanden zijn gescheurd, nou ja, bij de ene sport is het belangrijker dan bij de andere sport. Maar daar kan je toch niet mee skiën. Nou, eigenlijk niet. Dat, dat klopt ook wel. Maar het is ook wel weer zo dat je met hele intensieve ja, therapie, fysiotherapie, echt de banden eromheen en de spieren ontzettend sterk kan maken. Want uh, je Alleen, de, de stabiliteit van de knie, uh, die raak je kwijt, zeg maar. Dus echt alles ja. daaromheen, daar is natuurlijk heel erg op gefocust van... kunnen we dat zo sterk maken? Nou, ze maakte haar comeback uh, begin december in Lake Louise. Nou, uh, eerst heel voorzichtig. De derde wedstrijd ging al heel goed, werd ze vijfde. Dus iedereen dacht wel van, nou, met, met zo'n blessure kan je dat wel doen. Maar ja, drie weken daarna, in, in Val di of twee weken... toen, uh, ja, een vrij een simpele uh, afdaling eigenlijk, uh, ja, ging het mis. Ze haalden ze gewoon poortjes niet, te veel pijn. Toen ging ze met tranen van de piste af. Ja, en toen leek het er toch echt wel op dat het uh, einde verhaal voor Von uh, werd. Ja. Ja, en, uh, dat hebben ze nog even kunnen uitstellen, maar En dan is, blijkt dus eigenlijk dat zelfs een supervrouw als Lindsay Von niet op kan tegen zo'n blessure. Nee, nou ja, maar ze is, is al zo beschadigd in haar verleden, ook in die rechte knie. Dus ja, het is eigenlijk uh, ja, het is vreselijk, dat je, daar kom je niet meer vanaf. En het wordt er niet beter op. Zeg maar. Nee, maar in die zin wel begrijpelijk dat zij nog dat ze al vaker blessures heeft gehad, het toch nog wel probeert. Ik denk het wel, want ze weten wel hoe sterk ze als sportvrouw is. En wat ze aan kan, ook hè, qua pijngrenzen, met trainingen, om het, om het sterker allemaal te maken. Ik denk inderdaad dat ze lang hebben aangekeken of ze het allemaal kon verdragen. Ja. En, maar ja, het is te stuk, allemaal in de knie. Dus, ja. Kijkt ze alweer vooruit, naar een volgend doel? Ja, ze heeft ze is 29. Dus kijk, ze zou makkelijk over vier jaar nog aan de start kunnen zijn in Zuid-Korea. Dat is nog maar afwachten eerst. Maar het volgende doel is eigenlijk om de hoek. Volgend jaar Februari in Veel, het dorp waar ze woont in Amerika, in Colorado. Daar zijn dan de wereldkampioenschappen. Dus echt in haar achtertuin. Die piste kent ze als haar broekzak. Dus ja, dat, dat, dat, dat, ja, dat is dat doel. En daar moet het dan voor maar gebeuren. Haar. Precies. Ja, mooi voor haar om daar dan naartoe te werken. Edwin Peek, dankjewel. Graag gedaan. Oh ja, we gaan, ik dacht we gaan naar muziek. Maar we gaan nog meer, meer wintersporten aan de slag. Namelijk met bobben. De winterspelen moeten we dus doen zonder Lins Yvonne. En mogelijk ontbreekt ook de Nederlandse bobber Sieber en Jansma. Hij is een van de remmers in het team van Edwin van Kalker. Jansma raakte geblesseerd tijdens de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Hij rekent op een goede afloop, maar zijn artsen zijn wat minder positief. Voor Jansma wordt het sowieso een race tegen de klok. Een race die afgelopen vrijdag begon. Ik heb uh, bij de laatste World Cup tweemans uh, mijn adductoren uh, verrekt. Uh, dat gebeurde de eerste start bij de, bij de laatste drie passen eigenlijk, toen ik de slee in wilde springen. Ik voelde me eigenlijk een beetje verkrampen en uh, op nou, het moment dat ik insprong dacht ik wel gelijk van nou, het is niet goed. Uh, maar uh, ik dacht, de schade valt nog wel mee, want ik kon gewoon doorlopen. Het was niet dat het, dat het zo was. En toen? Jij dacht, jij dacht, het valt mee. Je bent naar het ziekenhuis gegaan. Ja, ik uh, heb gisteren gelijk een uh, zo snel mogelijk een scan laten maken. Want ik zou vandaag eigenlijk alweer uh, richting St. Moritz gaan voor de World Cup daar. En uh, ik wilde eigenlijk duidelijkheid hebben, voor mijn woel wilde ik eigenlijk duidelijk hebben van uh, er zit niks. Dat was mijn idee een beetje. Uh, en die viel eigenlijk uh, wel negatief uit, die uh, MRI scan. Er zit wel degelijk schade, er zit een klein schuurtje. En Dus dat was uh, wel even schrikken gisteren. Hoeveel hostijl staat er voor? Nou, ja... Als je het puur medisch bekijkt, dan zitten scheurtjes. kan vier tot zes weken duren. Maar over zes weken zijn de Olympische Spelen al weer voorbij. Nou, over zes weken, volgens mij, is het dan net de tweemand ongeveer. Maar ja, dat, uh, dat zou dan heel krap zijn, inderdaad, zes weken. Dus. Uh, mijn, mijn gevoel zegt eigenlijk dat het wel meevalt. Uh, dus. Maar goed, dus, dus het herstel zal vooral gebaseerd worden. en de prognose ook op wat ik kan. en wat ik. Uh, nou eigenlijk de komende weken, hoe het herstel zich uh, gaat ontwikkelen. Maar Je bent behoorlijk geschrokken. Ja, dat was. Ik zat er gisteren wel even doorheen. Ja, ook. Uh, nou, ik was toch wel. Ik keek er eigenlijk wel uit om vandaag weer uh, richting St. Morris te gaan. En uh, ja, je laat toch ook je team in de steek. En dat vond ik eigenlijk wel het meest vervelende eigenlijk. Dat je uh, ja, je team daarmee in de steek laat. En uh, zo voelt het voor mij. Althans, zij zullen dat natuurlijk uh, uh, niet zo zeggen. Maar ja, het, voor mijn gevoel is dat wel zo. Want jullie zijn een hecht team. Ja. Precies. En uitgerekend nu, ja, nu moeten de laatste puntjes op die worden gezet. Precies, het is belangrijk nu richting de Spelen dat wij als team uh, steeds meer samen komen. We hebben in de aanloop ook al wel problemen gehad met de blessure. Ik ben zelf geblesseerd geraakt, ook al in Macau toen. Uh, dat was op tijd hersteld, uh, maar we hebben toch ook wel wat wisselingen gehad binnen het team. En ja, dat komt niet uh, de, de, de samenwerking of, of vooral de harmonie eigenlijk in het team ten goede. Dus... Daar valt nog best wel wat winst te halen en daar wil ik graag aan werken. En wij als team willen daar heel graag aan werken. En dat, ja, dat, dat lukt op deze manier niet. Dus daar, daar baal ik eigenlijk nog het meest van. Maak je je zorgen? Nou, nee. Eigenlijk, kijk, als ik die scan gisteren niet had gehad, dan had ik me geen zorgen gemaakt. Dan was ik op mijn gevoel afgegaan. En dan, over het algemeen, als ik kijk naar andere blessures in mijn verleden... dan kan ik wel zeggen dat mijn, dat mijn gevoel eigenlijk altijd wel goed is geweest daarover... Dus, uh, dus ik was wel even een beetje negatief gisteren. Dat ik denk: Nou, je zal het dan niet helemaal uh, verkeerd uitpakken nu. Maar nee, ik blijf wel positief in die zin dat ik wel denk dat het, uh, dat het wel goed gaat komen. Maar jij voelt je goed en je dacht: Eerst van nou, het valt eigenlijk wel mee, ik heb niet zoveel pijn. Maar ja. De artsen concluderen iets anders, hè? De artsen concluderen iets anders, ja, klopt. Uh, nou goed, dit is een MRI-scan. En MRI-scan geeft eigenlijk gewoon weer wat er, wat er op dat moment is. Maar het zegt eigenlijk nog niet heel veel over... Uh, dus het is een voorspelling over een mogelijk herstel. Of een mogelijke herstelperiode. Uh, maar goed, ik wil wel graag een second opinion aanvragen. En, en... Dat ga je doen? Dat ga ik doen. Uh, en dan zijn we nu mee bezig om dat, uh, om dat in gang te zetten. En uh, ja, wat ik al zei, mijn gevoel zegt iets anders. Dus... Ja, ik hoop dat het, uh, dat, dat het second opinion komt dat het toch, uh, toch mee gaat vallen. Herstellen is één, maar topsport fit worden is twee. Ja. Gaat dat wel lukken? Nou, kijk, we hebben, ik heb tot aan, nou, tot aan vorige week heb ik gewoon goed kunnen trainen. Uh, ik heb, ben wel in vorm wat dat betreft. Ik ben gewoon fit. Um, en ik ga zo meteen kijken. Uh, zo meteen ga ik een training doen. Dan ga ik kijken wat, wat ik kan. En ik denk dat ik eigenlijk nog best wel veel dingen kan doen. En dat, dat mijn vorm dan niet zoveel. Uh, ja, om wat te lijden heeft dan. Bobber Sibran Jansma was dat in gesprek met Vlado Wojanowski. Als hij tot op je plaat heb je geheid een hit te pakken. Maar dit was hij helemaal solo voor Pharrell Williams met Happy. Roda JC is een van de Nederlandse clubs die zich in Spanje voorbereiden op de tweede helft van het eredivisie seizoen. Roda versterkte zich afgelopen zomer met onder andere Anuar Kali, Art van Peppe, Kees Luiks en Frank de Mouje. Maar dat zette tot nu toe weinig zoden aan de dijk. Roda staat voorlopig vijftiende, slechts één plek boven een na-competitie plaats. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak met bepalende spelers van Roda.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 het ja, is uh, tot nu toe fijn om aan te werken, dus uh, we zullen zien uh, hoe het in de toekomst uh, verloopt. Zouden jullie nog richting uh, play-offs Europees voetbal kunnen brengen? Nou ja, laten we eerst maar eens, uh, eerst maar eens zorgen dat we denk ik, uh, snel, uh, snel een aantal punten gaan pakken, maar uh, ja, dan, uh, dan sluiten we gewoon niks uit. En, uh, ja, uh, wat de trainer ook al afgaf, we willen gewoon graag omhoog kijken en, uh, en ja, dan, uh, dan sluiten we zeker niks uit, maar eerst maar eens, uh, een paar goede wedstrijden spelen. Van wedstrijd tot wedstrijd uh, kijken hoe ver we komen. Mark-Jan is momenteel geblesseerd. En zal ook na de winterstop nog wel een paar weken zijn uitgeschakeld. Volgens Hupperts geldt dat niet. Hij is een van de revelaties van de ploeg. En de interesse van Ajax stak de kop op zo vlak voor de winterstop. Hoe groot is de kans nou dat hij na de winterstop in Amsterdam gaat spelen? ja, nee, op zich weet ik er bijna niks van. Ik weet hetzelfde als iedereen. En uh, want als ze me volgen dan... Uh... Maar voor de rest hebben we gewoon niks concreets. Of zo. Maar ik, uh, ik vind het gewoon mooi dat zo'n club mij uh, volgt. En uh, ja, dat is toch een teken dat ik goed bezig ben. En uh, ja, of dat ooit wat wordt, dan, uh, dat zien we wel. Zijn niet veel Limburgers in Amsterdam geslaagd? Is dat iets wat je nog mee moet nemen? Nee, ik zie het wel op Facebook rondkomen van, uh, dat dat uh, niet veel gebeurd is. Maar, uh, ik, uh, ja. Wat voor invloed heeft het op de onderhandelingen die, ja, die op stapel leken om, uh, om bij te tekenen dan? Ja, natuurlijk uh, heb ik even gewacht, maar uh, ik had die beslissing had ik daarvoor al daarvoor genomen. Niet omdat uh, Frank de Boer, ik zag overal staan, Frank de Boer heeft gezegd dat uh, Huppus een interessante speler was en opeens wil ik niet bijtekenen, maar dat is helemaal niet waar. In ons vak is het soms heel simpel, 1 1 is 2. Ja, precies, maar dat was niet zo, want uh, ik had al, uh, daarvoor al lang uh, aangegeven dat ik even wil wachten met uh, bijtekenen, gewoon te kijken wat mijn, uh, wat mijn opties zijn en wat er allemaal komt. En uh, dat, uh, dan zien we wel weer wat we, wat we nu gaan doen. Het verhaal van Roda. De spelers van Roda zagen daar in Mabelja na de training... AZ met 1-0 verliezen van Club Brugge. Het was voor het eerst dat Dick Advocaat zijn team coachte... sinds het bestuur van AZ te kennen heeft gegeven... dat de club met hem verder wil na dit seizoen. Ragnar Niemeijer legt die wens voor aan Dick Advocaat. De hamvraag is nu natuurlijk, er werd gezegd, we gaan in Spanje praten over de toekomst. Aanzet schijnt u vraag graag te willen houden, waarom niet? Wat vindt u? Nou, joh, het belangrijkste is dat, uh, dat we de selectie bij elkaar houden. En, uh, en dat is nu het belangrijkste, daar gaan we ook over praten. Dus uh, over mij, ik ben niet zo belangrijk nu. Maar heeft u een goed gevoel? Ja, maar als ik werk heb ik altijd een goed gevoel, dus... Uh... Maar wat ik zelf ga doen, dat, dat weet ik Die moeten we nog even gezamenlijk bekijken. Een vraagje daarover het betekent natuurlijk wel stel dat u blijft. Dan wordt de kans van de Premier League en dat soort dingen natuurlijk steeds kleiner. Nee, maar die kans had ik in december al. En daar heb ik nee op gezegd. Dus. Ja. Eén ding, Martens. Die gaat of die gaat niet, Maarten Martens? Ja, dan moeten we nog uh, 22 dagen wachten. Ja, hij wil zelf volgens mij graag. Maar ja. Meteen, hè? want na het seizoen lijkt vast te staan. Nou, dat heeft al getekend voor, voor jullie. Dus, uh... Maar het ja, is ook een kwestie van afwachten. Nou, Ik weet niet wat er gaat gebeuren tussen de clubs. Oftewel, we moeten nog even afwachten. Uh, ja, AZ zit dus daar in Mabelja, net als Roda. De meeste clubs zijn weer naar het buitenland. Vitesse naar Abu Dhabi, ook dat verhaal kennen we. FC Twente heeft niet gekozen voor een trainingskamp over de grens. De Tukkers blijven gewoon in Twente. Als voorbereiding op de tweede helft van dit seizoen. Trainer Michel Jansen legt uit waarom. Als je kijkt naar uh, uh, een trainingskamp uh, in de periode waarin je, waarin je hem uiteindelijk belegt, uh, zag je toch wel de, dat de ervaring de laatste jaren is dat je eigenlijk in deze periode prima kunt trainen in Nederland. Dus uh, in die zin zagen wij, uh, zagen wij de meerwaarde daar niet van in. Dus uh, van, van een trainingskamp kunnen je prima trainen onder, onder goede omstandigheden. En uiteindelijk hebben we wel gezegd van ja, mocht in één keer het weer heel erg omslaan. Dus dan, uh, dan is er altijd nog een, een tweede optie en daar kunnen we heel snel uh, alsnog gebruik maken van. Maar daar ziet het op dit moment totaal niet naar uit. Is dit in overleg bijvoorbeeld ook met de spelers gebeurd? Dat die dat liever wilde thuis gewoon overnachten? Nee, nee is niet in overleg met de spelersgroep ge gebeurd. Je begint nu, je moet drie punten inlopen op Ajax, dat is heel simpel. Uh, dat is waarschijnlijk de uitgangspositie voor de tweede seizoenhelft. Nou, nah, nee. nee uh, uiteindelijk is het, uh, is het lang, uh, lang uh, bijblijven. Dus uh, hopen dat je, wat we iedere keer al aangeven, van de doelstelling is Europees voetbal rechtstreeks. Ja, en dan hopen dat je lang in die slipstream blijft. En uh, ja, uiteindelijk uh, over een wedstrijd of zes, uh, zeven, uh, dan uh, kun je eens een keer voorzichtig weer naar de ranglijst kijken en misschien uh, voorzichtig doelstellingen gaan bijstellen. Ajax 1, Vitesse 2, Twente 3, Feyenoord Wie haakt eraf? Nou ja, ik, ik ga ervan uit dat ze, dat ze alle, alle vier lang blijven blij, bij de bovenste plaatsen blijven meedoen. Dus ik ga er niet van uit dat, dat een van de ploegen weg gaat vallen. Waarom begint iedereen nu pas aan Twente te denken als titelkandidaat? En in het eerste seizoen al bijna niet. Nou, volgens mij was het een beetje wisselend. Uh, aan het begin van het seizoen, uh, daar heb ik, daar, er zijn weinig dingen waar ik me aan geërgerd heb, maar dat is wel iets waar ik me aan, uh, aan gestoord heb. Van, in het begin van het seizoen uh, nou, deugde er nagenoeg niets van en uh, was het misschien nog net rijtje. Ja. Toen werd het al heel snel titelkandidaat naar een goede start. Uh, toen was het even weer wat minder. Toen werd het van, nou we hebben ze toch te hoog ingeschat, die gaan we terugvallen. En kort voor de winter uh, zetten we een goede serie neer. En sta je op dit moment uh, op, uh, op de derde plek met drie punten achterstand en dan beginnen ze toch weer voorzichtig over, uh, over het titelpredicaat te praten. En ik vind dat, uh, dat we daar zelf absoluut niet aan mee moeten doen en uh, ja, wat de buitenwereld daarvan vindt is prima. Wij, uh, wij weten waar we mee bezig zijn en uh, blijven dat ook stoïcijns volgen. Wordt het weer uh, een race die pas uh, aan de finish in, uh, bij een van de laatste wedstrijden wordt, wordt beslist? Nou ja, dat is wel het mooiste. Het is, uh, het is wel koffiedik kijken. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind wel dat uh, als ik zelf heel reëel ben, dat Ajax gewoon de beste papieren heeft. Dus uh, de laatste drie jaar kampioen geworden, heel stabiel. Uh, ook voor de winter uh, een perfecte, perfecte periode gehad. Uh, goed voetbal. Dus uh, die dicht ik wel de grootste kansen toe. Men heeft het altijd over leren met spanning omgaan dat Ajax daar zo goed in is. Hoe ligt dat bij Twente? Ja, dat is voor deze groep afwachten. Dat, uh, dat weet je niet. Uh, het gevoel is wel goed. We hebben gevoelsmatig wel, wel een redelijk stabiele ploeg. Uh, in die zin. Uh, dat we denken dat ze zich daarin prima kunnen doorontwikkelen. Hoe ze er op dit moment opstaan na een half jaartje, dat uh, is moeilijk, uh, moeilijk uh, in te schatten. Kan je het minst leren met spanning omgaan? Ja, is te leren. Absoluut. En dat is ja, door vaak in de situatie te komen. Dus uh, uiteindelijk is het ook goed dat je, en daar hopen we ook op, ook op, dat we lang blijven meedoen. Want dan heb je uiteindelijk te maken met die spanning. In eerste instantie is het de druk van Europees voetbal. Nou, prima, daar moet je meer leren omgaan. En wat ik iedere keer al aangeef, het zou heel mooi zijn als, uh, als we langer mee zouden kunnen blijven doen. En uh, dat er uiteindelijk een andere spanning uh, zal gaan plaatsvinden. Nog vijf maanden, zal men zeggen, is Michel Jansen nog hoofdtrainer van MC Twente. En dan? Ja, dan, dan blijf ik gewoon trainen bij, bij FC Twente, alleen in een andere hoedanigheid. Dus uh, we hebben uh, een contract voor drie jaar uh, in de huidige trainersconstructie. Dus, uh, uh, ja, ik blijf gewoon, uh, gewoon op dezelfde manier actief bij, uh, bij FC Twente. Ben je dan blij dat je er vanaf bent? Dan af van het gezeur? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik heb dan, uh, je weet gewoon op het moment dat je erin stapt... weet je dat uh, dat, dat gaat gebeuren. En je weet ook als je, als je Nederland in, uh, in Nederland de media volgt... weet je ook waar je, waar je het een klein beetje kunt verwachten. En waar je het iets meer kunt verwachten. Dus uh, nee, ik heb daar op zich geen problemen mee. En uh, ik, ik vind het ook prima zoals het gebeurt. En uh, iedereen moet ervan vinden wat ze ervan vinden. En ik, heb, uh, met, ik doe het met heel veel plezier. En uh, ik zal ook altijd met heel veel plezier in de voetbal werkzaam blijven. Michel Jansen, de trainer van FC Twente... Werd... Geïnterviewd door Rob Fleur. van de 60s en de 70s, Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner. We gaan het over fietsen hebben, terwijl zijn ploeggenoten zich in Spanje voorbereiden op het nieuwe seizoen op de weg. Rijdt wielrenner Nicky Terpstra deze dagen zijn rondjes door Ahoy bij de zesdaagse van Rotterdam. Daar is hij een koppel met de Belg Ilio Keijsen. Steven Dalebout dook de kleedkamers van Ahoy in en trof Terpstra aan op een massagetafel. Ja, Nicky. Normaal gesproken uh, rij jij op de weg. Dat is jouw hoofdmoot. Het belangrijkste wat jij doet als, uh, als wielrenner. Ja. Maar nu in deze wintermaanden stap je ook wel eens uit naar de baan. Nu lig je op de massagetafel. Je wordt gemasseerd bij de Zesdaagse in, in Rotterdam. Um, is het iets waar jij, waar jij warm voor loopt voor, uh, voor het baanwielrennen, voor de Zesdaagse? Ja, ik vind het heel leuk. Uh, ik rijd eigenlijk ook al mijn hele leven op de baan. Dat heb ik er altijd bij gedaan in de winter. Ja. Ja, nou ook deze zesdaaders kan rijden, het is nou één keer per jaar... of soms doe ik twee, Amsterdam en Rotterdam. Ja, vind ik dat leuk om te doen. Waarom? Uh, het is gewoon, uh, baanwielrennen heb gewoon een, een beetje een spelelementje... verschillende onderdelen, puntenkoers, koppelkoers, afvalwedstrijd. Het zijn eigenlijk spelletjes op de fiets. En daarbij komt ook dat, uh, op de baan zit het publiek gewoon heel dichtbij. En ja, ze, ze kunnen wel... Het hele jaar op tv zien, maar nooit van echt dichtbij en hier wel. En dan, dan is het mooi dat als je er, ja, van elke actie die je doet krijg je meteen een reactie van het publiek. Bij elke demarage ja, hoor je de reacties en uh, dat is gewoon echt leuk. Ja. En zeker zoals afgelopen zaterdag zit het publiek helemaal uit zijn dak. Ja, dat is uh, echt kicken. Ja, want wat gebeurde er toen? Eh, we wonnen de koppenkoers met een hele mooie finale de laatste tien rondes. En, uh, en pakte daar een extra ronde. En uh, ja, de mensen stonden op de bank. En, uh, ja, dat is gewoon echt wel heel mooi om dat sporten mee te maken. Ja, is dat iets wat je als wegwielrenner misschien juist wel eens mist? Omdat je dan eigenlijk ja, al een beetje door de landen rijden, over het platteland rijdt, af en toe een dorp door, er staan wat mensen, maar echt reactie krijg je niet meteen. Nee, niet zoveel. Ja, sommige, sommige plekken zijn natuurlijk wel veel publiek. Maar uh, dit, dit is ook nog eens Nederlands publiek, uh, natuurlijk. Uh, hoofdzakelijk. En die zien gewoon alles wat er gebeurt. En uh, ja, op de weg zit je eigenlijk alleen maar naar die lens van die cameramotor te kijken. <laughs> een soort zwart gat. Ja, precies. En uh, natuurlijk staan er uh, een bergheid tap in de toer. Uh, staat wel vol met mij en zelf. Uh, bij de Finse uh, straten. Echt die stadionbeleving dus dat is wel, dat dat, dit, dat. Ja, dat dus echt dat mis je inderdaad. Is. Dat, uh, bij voetbal ook, als je die menigte hoort. Als je er, dat is gewoon mooi en, en dat had je hier ook een beetje naar hooi. Ja. ja, eigenlijk zou je, uh, had je schaatsen moeten worden dan? Nou, ja, dat, dat is dan weer een <laughs> stuk minder spectaculair. Ah <laughs> ja? Dan niet dat. Vind saai? Ja, zeker als je het vergelijkt met dit. Omdat juist hier ook, zoals je zei, de, de spelelementen erin zitten. Ja, dus niet puur en ja. alleen op de tijd gericht natuurlijk. Ja, precies. En, uh, en ook rechtstreeks duels natuurlijk. Ja. Je rijdt uh, de zes dagen vooral natuurlijk als voorbereiding op jouw, op jouw wegseizoen. Ja. Dat dat mag van de grote baas bij uh, Omega Pharma, Quickstep, Patrick Lefevere, is eigenlijk wel bijzonder. Hè? Want uh, jouw ploeggenoot Kevin is bijvoorbeeld, mag het niet? Nee, maar ja, ik, ik doe het al natuurlijk al heel lang dit. En voor mij ja, pakt het altijd wel goed uit. En dus ik heb ook een beetje dat, uh, dat vertrouwen gewonnen in de jaren. Uh, de ploeg weet dat ik me goed ergens op kan voorbereiden. En die geeft mij daar ook de vrijheid in. En, en ze weten dat ik dit kan. Dus, maar je hebt ze daar dus wel echt van, van moeten overtuigen? Nee, nee, eigenlijk niet echt. Ik heb altijd gevraagd sinds ik bij, bij Quickstep rijden. Bij Milan was het nog geen probleem. En sinds bij Quickstep ook nooit. En ik vraag het elk jaar van oh. nou, mag ik niet in die rijden? Ik heb nog nooit... Uh, ja, daar discussie over gaat. Je, ik ben blij dat ik die vrijheid krijg. Ja, ja want die vrijheid krijgt Kevin dus niet. Die stelt nee. het ook voor. En toen zei hij verver van, uh, ik betaal hem als wegrennen, niet als uh, baanwielrennen. Ja, maar ja, ja ten eerste is Kevin een stuk duurder dan ik natuurlijk. Ja, dus, dus als die hier op het hout ligt, dan zou die er nog meer van balen. En uh, ja, die, die moet in de Tour schitteren en uh, daar moet alles van wijken. Ja. ja, maar jij moet toch in april schitteren, maart, april. In de voorjaarsclassiekers? Ja, maar ja die, ze vinden het ook mooi als ik hier al, uh, hier al publiciteit haal. En, uh, en het helpt mij in de voorbereiding voor april. Want uh, ja, als ik nu al op, uh, op goede conditie ben en een goed, goed niveau bezig ben... dan helpt mij dat alleen maar in, in de, in de lente maanden. Ja, kun je vertellen hoe belangrijk het voor jou is dat je, dat je nu hier die week uh, voluit rijdt op de baan? Ja, als het lichaam uh, vanaf oktober, dan is het einde van het wielenseizoen uh, in, in rust zit. Of in rust, kijk je traint natuurlijk wel. Maar uh, wedstrijdintensiteit, dat ligt altijd nog een paar hartslagen hoger dan, dan, dan training. En, en, en uh, beensnelheid en, en zulke dingen. Ja, als je dat toch al onderhoudt, dan gaat dat toch wat lekkerder. Zeker de eerste koersen van... Uh, van het jaar in februari. Omdat je nu in deze weken, deze eerste week... Ja. van januari uh, echt diep bent gegaan. Wat ja. je misschien in een training normaal niet, niet zou halen. Precies, echt die wedstrijdintensiteit. En, uh, je, je, je kan in trainingen uh, heel veel simuleren natuurlijk... en erg diep gaan, maar als het in, in een koers is tegen iemand anders... dan ga je dat toch nog ietsje dieper denken. Ja. We hadden het wel even over uh, Patrick Laververen. Hoe is, hoe is jouw samenwerking met hem? Ja, nog goed. Uh, Patrick houdt erg van als renners, uh, professioneel met hun vak bezig zijn. En ik, ik vind dat ik zelf er goed bij bezig ben. En uh, hij ook. En dat gaat, uh, ja, dat gaat erg goed. Samen. Ja, want ja. uh, waaruit blijkt dat? Dat hij dat graag wil? Nou, eergisteren was hij ook hier uh, wezen kijken. En uh, ik denk dat als hij uh, geen interesse in, uh, in me zou hebben... Dat, uh, dat hij niet zou komen. Maar hij komt toch voor Ilja... Even hier naartoe gaan, nou, dat is uh, toch wel leuk. Ja. Ja, waarom, ja, waarom zou hij geen interesse in jou hebben? Je bent het nummer drie van Parijs Roubaix afgelopen <tosses> ja, jaar. Ja, dat wel. Maar ja, er zijn 30 renners. Als je uh, bij iedereen lang moet komen, dan uh, zou je je druk krijgen, toch? Ja. ja, goed, maar van die 30 zijn er niet zoveel die het podium hebben gereden? Nee, nee, nee, nee, natuurlijk. Uh, uh, nou ja, ik, ik uh, heb het erg uh, naar mijn zin in zo'n ploeg. Ja. Ik, hoop, ik denk dat hij ook tevreden is en ik hoop het ook. Wat, wat is je doel deze, deze eerste maanden van het seizoen, het voorseizoen? Ja, natuurlijk de voorjaarsklasiek is uh, vooral degene in België. Uh, ik begin in Qatar en Oman. Uh, de zogenaamde voorbereidingskoers, maar dat is al gewoon een serieuze wedstrijden. Uh, daar wil ik meteen goed rijden en, en dan krijg je alle Belgische klassiekers... En, ja, ik probeer in elke klassieker zo goed mogelijk te rijden. Uh, het is niet dat ik er eentje uitpik. Zoals ik, dat ik zeg: uh, een Ronde van Vlaanderen of Parijs op bed. Dat is mijn wedstrijd. Uh, ik uh, probeer te pakken wat ik pakken kan. En, uh, of het een kleine koers is of een grote koers. Ik, ik, uh, ik wil gewoon zo goed mogelijk fietsen. Ondertussen word je nog steeds gespanjeerd. Gaat het goed? Ja. Er zijn er pijnpunten in het lichaam? Wel nou, een paar. Hè. Het voordeel van baanrennen is dat je wel vrij. ...soepel draait en dus, dus weinig kwetsuren heb. Het is ja. eigenlijk nog meer pijn in mijn armen dan, uh, dan uh, benen- en spierpijn. Het zijn wel gevoelig natuurlijk, maar... Wat is, het, wat is er nu gaande in jouw lichaam? Wat, wat voor massage is dit? Nou, dit gaat wel goed. Het is niet, niet zo hard. Je dat benen, hè? Uh, ja, mijn, mijn bovenbenen en de achterkant. Bovenbenen zijn natuurlijk uh, ja, eigenlijk met fietsen wel het allerbelangrijkste. Ja, maar het is niet zo dat ik het uitgeeld van, van de pijn en dat nee, je inhoudt nee, nee, in nee, het nee, interview? Nee. Nou ja, kijk, als ik een pijntje heb, dan wordt er even hard gedrukt. En uh, dat heb ik vaak bij mijn schouders. Uh, hier met zesdaags. Ja. Maar ja, dan kom ik opeens. Ik moet mijn ploegenoten een slinger geven. En bij elke aflossing komt er toch uh, 75 kilo, uh, kilo aan je, ja. uh, je arm te hangen. Dus dat is uh, zeker de eerste dag wel even uh, weer winnen. Hoe oud ben jij? 29. 29, oh ja. Dus dan word je als wielrenner, dat zijn, dat zijn de jaren toch? Ik hoop het. Uh, tot nu toe gaat het elk jaar. Uh, ja, voel ik me stapje voor stapje uh, steeds klein beetje beter. En ja, ik hoop natuurlijk dat het zo lang mogelijk vol te houden. En ja, uh, ja zeker de, de aankomende vijf jaar, dan moet ik er alles uithalen wat erin zit natuurlijk. Extra hard Ja. Ja, het worden uh, belangrijke jaren. En als je op het podium hebt gestaan van de klassieker, dan denk je volgens mij ook gewoon aan, aan de winst. Dat zou eventueel dan ja. moeten kunnen. Hoe groot is de stap die je daarvan moet maken? Uh, nou, dat, is, dat heeft natuurlijk ook veel met de vorm van de dag te maken. En, en, kijk, Ik ben derde geworden in Parijs-Boubert. Ja, dan staat er kanselaren daar bovenop. Ja, Dan weet je het natuurlijk over de, de absolute top. Uh, maar volg, dit jaar hebben we dan weer Tom Bonen hopelijk... Die, die, in orde is. Dus In principe is, blijft hij natuurlijk de, de kopman van de ploeg, maar samen met hem kun je natuurlijk in de finale ook uh, ja, het leuk gaan spelen. en Misschien ga je er een keer voordeel van hebben, uh, ja. misschien niet, misschien moet ik me uit de naart rijden voor hem, dat is net uh, hoe die dag verloopt natuurlijk. Maar die stap is ja, in mijn ogen niet onwijs groot. Uh, als je derde kan worden, dan zie je er heel dichtbij, maar het is wel een hele moeilijke stap natuurlijk. Uh, maar ja, laten we me eerst weer proberen richting het podium te rijden. En dan zien we, we wel verder. Ja. Um, je hebt al even over Tom Bonen. Uh, Kevin is in de ploeg, ook uh, ronderrenners als Uran en Poels nu erbij. Wat, wat gaat dat veranderen, die, die, die nieuwe ronderrenners in jullie ploeg, gaat, gaat dat iets veranderen voor jou? Uh, ik denk voor mij uh, heel weinig eigenlijk. Uh, ik heb misschien eens een keer een is... Uh, dat ik meer met die mannen... Uh, die klimmers rijden, ja, dan zal er wat, wat anders, uh, ander knechtwerk uh, verricht moeten worden natuurlijk ja. in de bergen. Maar ja, zo lang kan ik in de bergen ook niet mee. Dus t, uh, zoveel uh, zou ik niet voor ze kunnen doen, vooral op het vlakken. Maar ik denk dat ik heel weinig wedstrijden met, uh, met de klimmers ga rijden. Dus ja. Want wil je eventueel de weer van... rijden dit jaar of is dat uh, weer klaar? Ik uh, wil dit jaar proberen in de selectie te rijden, maar het, is, uh, het wordt dringen. Ja, ja, ja. Maar je wil het wel. want Je, je hebt ja. een soort haat-liefde verhouding daarmee. Je ja, het al inderdaad. Jarig, dat ik het niet maar dit wilde. jaar zit je weer uh, etappe in België, met die kazaaien. Uh, uh, dat zijn wel al puntjes waarvan ik denk, ja, dat, dat wil ik eigenlijk niet missen. Right. Hoe is jouw contact met, met de andere hotshots in, uh, in de ploeg? Uh, Tom Boon had je het al even over. Kevindish. Kevindish, uh, ik kan het goed met hem vinden, maar ik, ga, ik, ik, ik heb geen contact met hem buiten de koers. Hij komt niet op de koffie dinsdagavond. nee. Op nee hij uh, heeft vooral contact met de uh, mensen die hij aardig vindt, eigenlijk. Dus, uh, het is een heel emotioneel mannetje. Het is, uh, het is uh, een speciaal mannetje. Als het goed gaat, dan, dan, uh, dan krijg je een bezweten mannenknuffel. En uh, als het slecht gaat, dan, uh, dan ga je het ook horen. En, uh... Vind je dat moeilijk om daarmee om te gaan? Nee. nee. Maar ik trek me er niet te veel van aan. Dus. Want anders zou je. Uh... Misschien ook wel oplaten, Jutta door, hè? N nou, ik laat me dus niet onwijs op Jutta. Maar ik stel voor mezelf al vrij heelwijs, dus als ik het zelf uh, niet goed doe voor hem, dan baal ik er zelf al genoeg ja. van. Ja. Is de massage klaar nu? Nee, ik moet hem even omdraaien. Oké. Okay. niet van. Dus ik wacht even. We zijn klaar. Mooi. <coughs> En dus werd Nicky Terpstra omgedraaid. Hij komt op dit moment in actie bij die zesdaagse van Rotterdam. In de koppelkoers is hij bezig met de Belg Ilo Keizer. dus... En ze staan met nog twintig rondjes te gaan op de derde plaats. Mark van Bommel gaat bij de KNVB aan de slag. Hij is per direct aangesteld als assistentrainer van het Nederlands elftal onder de 17 jaar. Het wordt de eerste trainersklus voor Mark van Bommel. Gert Kruis heeft als nieuwe trainer van Sparta in de eerste divisie zijn eerste aanwinst binnen. De 33-jarige Michel Breuer komt de rest van deze voetbaljaargang op huurbasis over van NEC. En Manchester United heeft al de derde nederlaag van 2014 geleden. Het was, dat zal u niet verbazen dan, ook de derde nederlaag op een rij. Na de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur en de FA Cup nederlaag tegen Swansea was het deze keer raak in de League Cup, in de halve finales daarvan. De heenwedstrijd Sunderland-Manchester United eindigde in 2-1, onder meer door een eigen doelpunt van Giggs. Uh, United speelde wel zonder van Persie en Rooney en over twee weken kan het het nog goed maken in de return. En tot slot, Rens Blom stopt in september opnieuw met Polstok hoogspringen. Hij stopte eerder al in 2008, maar hij zegt op zijn site nu dat 2014 zijn final season is. Straks met het oog op.